Vijf uur, Juri Stubenetski met het NOS-journaal. Het geweld in Syrië zal verder escaleren... als de wapenleveranties aan beide partijen doorgaan. Dat zei de VN-mensenrechtenchef na overleg in de VN-veiligheidsraad. Volgens waarnemers bewapenen Rusland en Iran de regering van president Assad. De Syrische opstandelingen zouden wapens krijgen... uit vooral Saudi-Arabië en Qatar. De Mensenrechtenchef herhaalde haar oproep... aan het internationaal strafhof in Den Haag... om zich over het conflict te buigen... Volgens haar zijn beide partijen schuldig... aan ernstige schendingen van mensenrechten in Syrië. Minister Hille van Defensie is teleurgesteld... dat Indonesië afziet van het aanschaffen van 80 Nederlandse tanks... en in plaats daarvan Duitse tanks koopt. Hij zegt dat het niet goed is voor de relatie met Indonesië. Nederland wilde zo'n 200 miljoen euro verdienen... met de verkoop van de Leopard tanks. Volgens Defensie is het moeilijk om ze te verkopen aan een ander land... omdat er weinig belangstelling voor is... Volgens minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... heeft de relatie met Indonesië een kras opgelopen... maar willen hier alles aan doen om die weg te werken. Indonesië kiest voor Duitse tanks... omdat Duitsland meer zekerheid biedt over het aantal tanks... en over de levertijd. Het Britse farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline... betaalt 2,4 miljard euro... om onder een rechtszaak in de Verenigde Staten uit te komen. Het is de grootste schikking uit de geschiedenis... in een rechtszaak tegen een farmaceutisch bedrijf. Glaxo heeft de regels voor reclame over medicijnen geschonden. Het bedrijf misleidde het publiek door te liegen in advertenties en kocht artsen om met snoepreisjes. zodat ze medicijnen van GlaxoSmithKline voorschreven en niet die van een ander merk. Het weer overwegend droog en zo'n 12 graden. overdag in het westen bewolkt en kans op een enkele bui. in het oosten vooral in de ochtend zonnig. door 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend 3 juli. Straks om half zes. Focus op de wereld. En dan praat ik met Pieter Punt. Hij heeft contacten met Bolivia. En ik praat ook met Wim de Keizer. En Wim de Keizer woont en werkt in Brazilië. Maar eerst de Belgische tweemansband van Paul Michels en Jan Leijers. Die in 1988 een succesvolle single The Way To Your Heart uitbrengt. Dit is Soul Sister. 2001 kwam het nummer uit. Het is nu opnieuw uitgebracht voor de soundtrack-pits voor de nieuwe film van Quentin Tarantino. Django Unchained. In december 2012 moet het in de bioscoop te zien zijn. En in dit nummer worden elementen gebruikt... van Robert Johnson's Come On In My Kitchen. Garden North hoorde je dus met Pablo's Blues 2012. Daarvoor zat Soul Sister and The Way To Your Heart. En pas op bij het volgende nummer... want dit orgelriedeltje kan de hele dag in je hoofd blijven hangen.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 So I'm sailing through the sea To an island where we'll meet You'll hear the music, feel the air I'll put a flower it is the nacht. it is the night the ao the ao while you up in the middle of the night like a firefly was in my you were there like a pilot burning i was a key that could use a little turning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 How all seemed worthwhile How on earth did I get so jaded Asylum en Runaway Train in Dit is de Nacht op Radio 1. Daarvoor Jason Moraes en Colby Kayé met Lucky. En daarvoor weer zaten de shirts met Tell Me Your Plans. Zometeen focus op de wereld. Ik praat al met uh, Pieter Punt, die heeft contacten in uh, Bolivia en met Bolivia. En ik praat ook met uh, Wim de Keizer in Brazilië. Maar eerst, na zware hartproblemen en longproblemen... is de Amerikaanse jazzzanger El Giro, van 72-jarige leeftijd... eindelijk weer een beetje opgekrabbeld. Hij heeft gezegd in een interview dat hij zal blijven leven tot hij 95 is. Dit zei hij in een interview met Nu.nl. Al Giro pakt het serieus aan en is zelfs veganist geworden. Wat betekent geen melk, geen zout en geen vlees. I'm living How far is heaven Lord, can you tell me place I'm living, how far is heaven, and I just got to have some faith, and just keep on giving, how far is heaven, yeah Lord can you tell me, how far is heaven, cause I just got Ik kom uit Austin, Texas. Ik heb het over Salvador met een beetje Latijnse invloeden. Jordan Heaven, daarvoor El Giro en morning. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En Vandaag praat ik met Pieter Punt. Hij is op dit moment in Nederland en heeft contacten in Bolivia. En ik heb ook het genoegen om te spreken met Wim de Keizer in Brazilië. Wim, voor jou een goede nacht. Het klinkt heel raar. het is hier natuurlijk ochtend half zes. Bij jou is het uh, met een tijdverschil uh, half één. Inderdaad. Je werkt sinds 2010 in een, uh, in een heel groot land, in Brazilië. En je, werkt, uh, je hebt de leiding over Aqua Viva. En ik vroeg ja. me af, sinds 2010 in Brazilië ben je inmiddels al een beetje geaard. Eigenlijk wonen we sinds 2005 in Brazilië. dus is al iets langer. Je bent een keer verhuisd binnen Brazilië? Ja, twee keer al. Ja. Maar, maar in, inmiddels op de nieuwe plek. Is daar, is daar veel verschil ten opzichte van de andere plek geweest? Ja, de eerste twee plekken waren Rio de Janeiro en Sao Paulo. Dus twee enorme uh, grote steden. Waar we ook midden in de stad woonden en werkten. En nu wonen we in een dorp op het platteland. Met uh, ongeveer 5000 meter inwoners. Dus dat is een heel groot verschil. Maar we zijn inmiddels wel gewend, ja. En wat, wat is dan vooral uh, het, het grootste verschil voor jou... wat, wat, wat opvalt in uh, bijvoorbeeld positieve zin? Ja, in positieve zin... Uh, de rust en de ruimte en de fantastische uh, natuur. Regelmatig zitten er uh, toekansen bij ons in de tuin. Dus dat zijn, uh, zijn geweldige dingen. En wat, wat, zijn, wat zijn toekans? Toekans. Die vogels met uh, grote gekleurde snavel. Ah, van die prachtige vogels waar wij in Nederland voor naar een speciale fauna-tuin moeten, die zijn bij jou gewoon uh, in, in het wilde vliegen die daar rond. Ja, klopt. ja. ja. En, en, en, en zijn er ook nog bepaalde zaken? Ik bedoel, je werkt, je werkt dus al wat je zegt sinds 2005 in Brazilië. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, ja, daar verbaas ik me nog steeds over? Ook nu ik op een rustigere plek woon? Um, ja, er zijn altijd wel dingen die je blijven verbazen waar je nooit aan went. Um. Ja, bijvoorbeeld dat, dat mensen nog steeds uh, uren in de rij gaan staan... elke week om bij de bank uh, bepaalde zaken te doen. Terwijl je bijvoorbeeld ook al via het internet kan bankieren. Maar uh, mensen zitten in zo'n ritme en die vinden dat heel gewoon. Dus ze blijven dat, dat altijd doen. Maar moet ik me dan bij voorstellen, het staat gewoon een wachtrij... en dan betekent het dat je een uur zit te wachten... of je bent gewoon een uur lang bezig met zaken afhandelen? Nee, dat je eerst echt een uur rij in de rij staat... Ja. Dat, is er, dat is trouwens wel een voordeel van een dorp... dat sommige dingen wel iets sneller gaan dan. Mm -hmm. ja. uh, Brazilië, hoe zit het... Uh, want in Nederland begint langzaam aan de schoolvakanties komen op gang. Hoe is dat in, uh, in, in Brazilië? Ja, het is hier een beetje omgekeerd eigenlijk. Uh, het is hier nu winter. En dus straks hebben, hebben onze kinderen en de kinderen... in Brazilië een soort uh, kerstvakantie. Die duurt dan twee weken, sommige, sommige steden een maand... En dan in uh, december en januari, dan is het hier zomer en dan hebben ze twee maanden vakantie. Dat is net voor de carnaval. Ja. En, en, en, en aan wat voor winter uh, mo ja, moet ik een beetje denken in Brazilië? Wat, wat voor temperaturen? Uh, waar gaat dat naartoe? Ja, overdag is het wel uh, vrij normaal hier. Het is dus 25 tot 30 graden en dan uh, s'avonds is het vaak koud en is het uh, 10 graden of zo. En dat noemen ze winter, heerlijk, in Brazilië. Ja, maar het is, het is erger dan in Nederland, want de huizen zijn er niet op gebouwd. Dus we hebben allemaal enkel glas en enkele muren en uh, geen kachels. Dus we zitten soms met slaapzaak hier op de bank. En is, is, is dat ook uh, problematisch voor de, voor de mensen die op straat leven? Is dat dan juist een periode waarin ook heel veel uh, slachtoffers vallen? Ja, slachtoffers in de zin uh, dat mensen aan dood gaan zoals je in Rusland of zo hoort. Dat niet, maar die mensen lijden wel uh, verschrikkelijk, hè? ja. Zoals ik al eerder zei, um, Wim, je werkt voor Aqua Viva. Kan je, kan je ja. kort vertellen wat, wat dat is... en wat je de afgelopen weken uh, bijvoorbeeld gedaan hebt? Ja, um, Aqua Viva is een, uh, is een sociale organisatie... Die, die wel vanuit het evangelie werkt. En we proberen mensen families te helpen... die op de een of andere manier vastgelopen zijn in hun leven. En uh, dat, dat kan door veel dingen zijn. In Brazilië kan je makkelijk, nog steeds makkelijk vastlopen vanwege, uh, vanwege ziekte. Uh, wat we ook vaak zien is dat mensen... Uh, problemen hebben met alcohol of met drugs. Uh, wat ook veel voorkomt is huishoudelijk geweld. Dus, en die mensen die... Ja, die hiermee te maken hebben, die proberen we te helpen. En dat doen we door een huizenproject dat we hebben. We hebben 18 huisjes en daar kunnen we mensen in opvangen. En uh, we zijn bezig om een centrum voor verslaafde uh, zorg op te zetten. Dat centrum is al gebouwd. Daar zijn we nu mee bezig om vergunningen uh, voor te krijgen en dat echt te gaan activeren. En, en wat, wat is zeg maar de, de, de rol die jij daarin hebt? Heb je dan bijvoorbeeld lokale mensen... die dan straks uh, voor in de verslavingszorg aan de slag gaan... of ben je daar zelf ook heel, heel erg betrokken op de mens? Um, nee, niet heel erg direct betrokken. Ik ben meestal bezig met uh, ja, meer organisatorische zaken... met financiële zaken, met uh, ook al geestelijke zaken en zo. En uh, de... Brazilianen, die Brazilianen werken direct met de mensen. Ja. Hoeveel mensen zijn er op dit moment die, die uh, je problemen hebben... of zoals je net vertelt, die, die vastgelopen zijn? Hoeveel mensen hebben, kunnen jullie nu op dit moment verzorgen en een, een, een thuis bieden? Ja, we hebben, we hebben dus nu 18 huisjes. En straks krijgen we 30, ongeveer 30 plekken voor, uh, voor mensen die worstelen met een verslaving. En in de huizen, uh, sommige mensen... Die, die, die zijn echt vastgelopen. Andere mensen die zijn uh, uh, daar gekomen dat ze een huisje nodig hebben. Dus het is niet allemaal even intensief. En de begeleiding die we op dit moment kunnen bieden... is ook nog niet uh, uh, heel intensief. Dus dat, daar zijn we bezig om dat, om dat uit te breiden. Met, met behulp van een psycholoog, met behulp van een maatschappelijk werker. En uh, verschillende projecten daaromheen. Maar we zien wel... Uh, in sommige gevallen dat het, dat het werkt en dat het helpt. We kregen bijvoorbeeld een familie binnen. Die man die kon nauwelijks lopen. Want die had uh, uh, zo'n hersenbloeding gehad. En, en die leed aan allerlei uh, verschillende dingen. De vrouw was zwaar depressief. Ja. En uh, die, moesten, die werden bijna op straat gezet omdat ze hun huur niet konden betalen. Ze konden mij een, een huisje aanbieden. En uh, langzamerhand... Uh, hebben we ze ingezet met, met verschillende taken, uh, met, met terreinonderhoud, met, met wat schoonmaakwerk. Uh, ze zijn bij de kerk gekomen en we zien die familie veranderen, uh, blij worden. Die man die loopt weer, soms uh, loopt hij met de kruiwagens te, met grond te slepen. En, uh, en ze zien een grote vooruitgang door redelijk simpele, simpele dingen. Die vrouw gaat nu ook mee, een psycholoog, dus... Uh, aan alle kanten kunnen we zo'n beetje helpen en zien we die mensen opknappen. Ja, en, en ik vraag me dan af Wim, Wim, in Brazilië, hoe komt zo iemand dan op jouw pad? Kom je, dat, kom je iemand toevallig tegen of worden ze bij jou gebracht of krijg je tips? Uh, nou, deze mensen bijvoorbeeld, die, die wonen gewoon in het dorp. Dus dat vertelt zich dan wel rond dat wij die huisjes hebben. En uh, die, die komen dan op kantoor om, uh, om te kijken, om te vragen of er een huisje is. En zo niet, dan schrijven ze zich in. Maar dat betekent dat ze zich dan tijdelijk eventjes zelf moeten verzorgen. Een periode. Of is er dan ook een soort hulp of afstand die jullie kunnen, kunnen bieden? Ja, dat, dat hangt natuurlijk van elke situatie af. We proberen natuurlijk wel uh, die mensen als ze helemaal op ons pad zijn niet, uh, niet zomaar een boys in te sturen. Ja. Oké, okay. Wim de Keizer in uh, Brazilië. Ik kom zo bij je terug en dan ga ik onder andere praten over het nieuws uh, in Brazilië, wat er op dit moment speelt. Ik ga nu naar uh, Pieter Punt. Pieter, in Nederland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Herbert. Vroeg uh, wakker geworden? Ja, ja, ja jullie uh, bellen gelukkig en dat, uh, dat ging dus goed. <laughs> je, hebt, ja. je hebt contacten met, uh, met Bolivia. Je hebt er ook hele lange tijd uh, gewoond en gewerkt. Ja, dat klopt. Wij hebben daar twintig uh, jaar uh, gewoond en gewerkt. En uh, kinderen te huis en uh... ...en een jongere trainingsschool, een discipelschapstrainingschool gebouwd... ...en in de jaren negentig maar, zijn we daarmee begonnen... ...en dat, daar zijn we nu de laatste paar jaar op iets meer afstand wonend in Nederland... ...maar wel heel veel zijn we ook in Bolivia, maar zijn we daar toch nog ja, helemaal bij betrokken. Klopt. Ja, en, en, en je bent recent, heb je een, ook een, een boek heb je ontvangen over de afgelopen 25 jaar dat je daar gewerkt hebt? Ja, er is een, een boek geschreven en in, dat is in april uitgekomen. En uh, dat is wat het hele ja, werk zeg maar beschrijft en, en het ontstaan en, en de roep daartoe. En, en eigenlijk hoe het uh, tot stand gekomen is wat er uh, nu is. En uh, dat is een boek wat we voor twee redenen eigenlijk eh, hebben gemaakt. Eh, dat is gewoon om, om eh, de mensen die bij deze projecten betrokken zijn... in zowel in Nederland als in Bolivia, gewoon te laten zien... Eh, nou, hoe is het nou gekomen? Want het is een, een, een heel verhaal. En, en ook de kinderen die in dat kindertenhuis zitten... daar is het eigenlijk een familieboek voor. Omdat het eh, beschrijft hoe dat Huis van Hoop... het heet Casa de Esperanza, Huis van Hoop... Hoe dat uh, tot stand gekomen is. En dat die kinderen eigenlijk zelf ook kunnen zien dat, ja, dat het een plan van God is. Dat God ja, dat, dat hen op het oog heeft. En daar gewoon mensen en, en, en de kerken en, en allerlei ja, dingen voor ja, optuigt als het ware. Omdat deze kinderen gewoon uh, ja, een plek kunnen krijgen. Kinderen die geen ouderlijke zorg hebben in dit geval. Ja, want wat bijzonder is, het boek is ook vertaald naar het Spaans. En alle kinderen in dat huis zullen dat boek ook krijgen. Ja. Dat is uh, ook, ook een van de projecten waar we nu mee bezig zijn. Het wordt vertaald nu, het is nog niet helemaal klaar. En ik hoop dat uh, uh, eind in, in september digitaal uh, mee te nemen naar Bolivia in ieder geval. En uh, daarbij een drukker af te leveren, zodat we daar uh, de boeken ook uh, kunnen laten drukken. Ja. Ja. En, en ik, ik heb uh, al eerder mailcontact met je gehad en je vertelde me ook een, een verhaal al... dat er afgelopen week een, een klein meisje van één jaar met een ernstig hartprobleem uh, ja, bij jullie terecht is gekomen... wat niet echt geholpen kan worden op dit moment. Nee. Hoe, is het ik... daar, hoe gaat het daarmee? Nou, ik had uh, van de week uh, en ik Fidel. Dat is uh, de, de, zeg maar de directeur van het kinderthuis de, de verantwoordelijke die daar is. En die zegt, nou, het gaat op het ogenblik eigenlijk wonderbaarlijk goed... Het meisje heeft wel een, een, een soort noodoperatie gehad, eh, waarbij een shunt, een verbinding gelegd is eh, tussen haar hart en longen. Omdat eh, ja, haar hart allerlei verkeerde aansluitingen als het ware heeft. Die aders zitten net op verkeerde plekken erop. En eh, daardoor kreeg zij nooit zuurstofrijk bloed en, en, en werd ze verschrikkelijk moe en blauw. En, en... Nou, dat hebben ze in Bolivia gedaan, een soort noodoperatie, waardoor het een stuk beter ging. En inmiddels, eh, de laatste keer dat ik ze zag, dat is al een paar aantal maanden terug... Toen kon ze nog niet lopen, maar nu is ze net over een jaar. Ik, ik, ik denk dat ze zo één jaar en een paar maanden is. Eh, maar loopt ze en, en, en eh, heeft ze, ja, lacht ze. Is er, eh, gaat het goed? Maar we weten dat de, de doktoren hebben gezegd: binnen een jaar, dus eigenlijk voor november. moet zij weer een operatie hebben. En dat zal gewoon eh, eh, ja, niet lukken, want ze heeft dan een serie-operatie nodig. Waarbij de kans op overlijden als ze dat gaan doen, dat heeft men hier in Nederland vastgesteld, is dan eigenlijk vele malen groter dan uh, het, het succes wat we zouden denken te of mogelijk kunnen behalen. Ja, ja. Dus dat, dat gaat niet door. Ja, wel heftig. En, en dat zijn dus onder andere ook, uh, dat is dus iemand die in het huis van hoop, zoals je dat dus noemt, uh, ja. een, een, plek, een plek heeft. Ja, in Bolivia heet ze. Ja, klopt. In, in Bolivia. Ja. Ja. En ik, ik, ik vroeg me af, je bent natuurlijk betrokken geweest bij, bij de oprichting van het van het kinderhuis. Zijn er nu op afstand bepaalde contacten over doelstellingen of verbeteringen... die het kinderhuis jaarlijks moet behalen? Ja, wij, wij zitten zelfs ook in het bestuur daar. Dus wij hebben eh, toch een hele ja, directe toeziende taak, zeg maar. Eh, ook, ook, ook jaarlijks, ook, ook met het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, als het ware. Nieuwe dingen. Eh, we zijn ook eh, over, over een paar weken zit ik daar... En, en dan uh, met een ploeg van de, te van de televisie, van de EO, met de om, om opnamen te maken. Omdat we ge uitgenodigd zijn om, om over, ook over het werk wat we doen een, een, een, een uitzending uh, uh, te maken, de EO. Ja. En uh, mm -hmm. die komt eind van dit jaar uh, op de televisie. Ja. Maar wat, wat wil ik me afvraag, is het dan niet lastig om op afstand soms van die doelstellingen te bespreken als je er niet daadwerkelijk aanwezig kan zijn op de werkvloer of in het huis? Ja, we nou ja, ja we passen het wat aan. We ook het bestuur, dat, dat, dat is voor een deel is dat, eh, woont een groot deel in Bolivia, maar in Nederland, maar ook in Chili bijvoorbeeld. We, we zitten wat dat betreft best verspreid. En en eh, ja aan de andere kant eh, vergaderen we ook met met eh, zeg maar de middelen die we hebben. En dat kan ook Skype zijn. Uh, maar ook, ook over drie weken ben ik daar weer en, en dan hebben we ook weer een vergadering. Dus op de momenten dat we langskomen, uh, benutten we het ook. Ja, ja. dus dat zijn uh, inderdaad. Dus je, gaat er, je gaat er ook binnenkort weer naartoe, want er staat dus weer een nieuwe reis gepland. Ja, ja. De, de, nu, nu in verband met die EO-televisieopname is het een hele korte reis voor mij. Uh, dat, dat is drie weken ben ik er. En uh, eind van dit jaar september, oktober, november ben ik er uh, ruim twee maanden. Ja. Pieter Punt in, uh, in Nederland, met contact in Bolivia. Ik kom zo bij u terug. Ik ga even dan een paardje praten over het nieuws uh, in Bolivia. Ik ga nu naar Wim de Keizer in uh, Brazilië. Wim, zoals uh, gezegd, jij werkt voor Aquaviva. Onder andere ben je bezig met sociale woningen voor hulpbehoevende gezinnen. Uh, opleiding, houtbewerking, daar hou je onder andere mee bezig. Uh, wat, wat is veel te verder in het nieuws in Brazilië? Ja, op, uh, op maandag is het altijd veel voetbal. En uh, vandaag natuurlijk de afsluiting van de wereldkampioenschap. Het en, Europese uh, kampioenschap bedoel je? Ja, en uh, het voetbalnieuws heeft natuurlijk een Neder Nederlands tintje... Afgelopen dagen omdat Clarence uh, Seedorf in Brazilië komt voetballen. Ja. Dus dat is, uh, dat, uh, is al flink in het nieuws geweest. Ja, precies. En Brazilië mag uh, in, uh, in, uh, in 2016 uit mijn hoofd voor de tweede keer uh, gastland zijn tijdens het WK. Ja, uh, 2014. 2014. Is, is dat belangrijk voor het land, dat dat weer georganiseerd wordt, zo'n groot toernooi? Ja, dat is buitengewoon belangrijk, ja. Uh, daar wordt ook veel, uh, veel over gepraat. Uh, wordt op de voet gevolgd hoe het met de stadions is, met de verbouwing en zo. Ja, ik heb pas, uh, pas heb ik een andere focusgast gesproken in Oekraïne. En die zei juist door het EK voetbal, uh, wordt er ook heel veel gedaan in infrastructuur. Wegen worden opnieuw geasfalteerd. Er worden heel veel kleine dingen uh, helemaal netjes gemaakt, omdat ja, toch, hè, de wereld komt even over de vloer. Uh, geldt dat voor Brazilië ook? Zou dat ook zo kunnen zijn? Ja, ik, ik denk het wel. Wij hebben een tijd in uh, Sao Paulo gewoond. En daar waren wat grote sloppenwijken langs belangrijke snelwegen... die ook van het vliegveld vandaan kwamen. En vorig jaar uh, zijn die al uh, zijn we opgeruimd dat de bulldozer eroverheen gegaan is... dat mensen naar andere plekken zijn verplaatst. Dus uh, en dat heeft wel met het uh, wereldkampioenschap te maken, ja. ja. Zijn er verder nog zaken die in het nieuws uh, spelen in Brazilië? Ja, ehm... Uh, wat, wat vrij actueel is. En waar je soms wat meer van en soms wat minder is... Van de, van de waarheidscommissie die is gestart over de dictatuur. Dat, uh, ja, dat is op zich wel nieuws, volgens mij. En wat is dat voor commissie? Wat, wat speelt er precies? Wat is er aan de hand? Ja, die commissie probeert de waarheid over de, over de militaire dictatuur uh, boven water te halen. Uh, boven water op tafel te krijgen... En ze zijn best wel interessant, want uh, die dictatuur was pas in 1985 afgelopen. En je hoort er eigenlijk bijna nooit wat over. Terwijl het er maar heel kort geleden uh, gespeeld he heeft. En er leven nu gewoon mensen die, die voor zonder die dictatuur hebben geleden. Mensen kwijt zijn geraakt, zijn geraakt. Dus op zich is het wel goed voor het land dat, uh, ja, dat die wond een beetje opengehaald wordt. En daarna hopelijk goed sluiten. Ja, maar is het, is het ook zo dat als echt die waarheid straks naar boven komt, als die commissie dat allemaal heeft besproken en als daar uh, conclusies uit uh, gehaald kunnen worden, dat dat dan gevolg heeft voor bepaalde mensen in uh, bijvoorbeeld hoge functies hebben? Ja, die mensen zijn inmiddels al uit de hoge functies, zijn inmiddels al wat oud. Maar ik denk wel dat er wat gevolgen uh, aan vastzitten. Ja. Hm. En wat eigenlijk aardig is. ...is dat je ziet dat de journalistiek en de, en de kunst een beetje samenwerkt. Want een paar jaar geleden zijn een aantal films uitgekomen over de, over de tijd van de dictatuur. En ik denk dat als een gevolg daarvan nu, nu deze commissie is opgericht. Ja. En, en bijvoorbeeld de huidige president, uh, Dilma, ...die heeft zelf ook onder de dictatuur geleden is, is ook uh, gemarteld en zo. Wanneer... Dat is best wel, best wel bijzonder. Ja. Wanneer, wanneer is de verwachting dat, dat, dat die commissie daar een oordeel een, een over heeft? Weet ik niet, uh, eigenlijk. Nee. Ik, denk, ik denk dat het nog wel... Het is nog maar net gestart, dus het zal nog wel even duren. Ja. Ja. Tot slot, voor komende weken uh, voor jou, uh, Wim de Keizer, in, in Brazilië. Ik, ik las op jouw agenda dat jij een project gaat uitwerken... om commercieel schapen te houden voor de slacht en als therapeutisch werkproject. En toen ik die ja. zo las dacht ik, hé, hey, dat, is, dat is wel iets heel bijzonders. Je gaat commercieel schapen houden... Nou, ik weet niet of we het gaan doen, maar uh, ik ben er in ieder geval enthousiast over. Uh, want we zijn bezig om dat Centrum voor Verslaafden te openen. En als dat echt gaat lopen, dan, ja, dan kost dat een hoop geld, omdat, je, omdat dat 24 uur opvang is. Dus met, met eten, met psychologen, met verzorging, met mensen die uh, uh, ook voor die mensen moeten zorgen. Dus dat wordt een duur project. En om er niet helemaal afhankelijk van giften en donaties en subsidies te zijn... zijn we aan het kijken van wat kunnen we nou voor uh, projecten naast doen. Wat goed is voor, voor de jongens die uh, uh, van de drugs af willen komen. En wat geld oplevert. En via via kwamen we bij een, uh, een schapenboer terecht. En via die schapenboer weer bij een groep schapenboeren... die, die gezamenlijk, uh, uh, hoe noem je dat... Uh, coöperatie hebben, zeg maar. Ja. Dus daar zijn we aan het onderzoeken. En op zich lijkt het een project wat, wat wel past. Wat niet al te ingewikkeld is. Uh, dat je heel vroeg je bed uit moet. Of, uh, of heel ingewikkelde machines moet hebben. Zoals bij, bij melken. En uh, het lijkt ook een goed project wat, wat past bij, uh, bij zo'n verslavingszorg. Ja. Maar wat, wat ik aan afvraag, hoe kan het dan? In wat voor, hoe moet ik dat zien dat het therapeutisch kan werken? Nou ja, op zich dieren verzorgen uh, met, met levende uh, haven omgaan, dat, dat werkt op, op zich wel goed. Ja. Uh, want dat, uh, dat geeft helemaal waarde aan het uh, aan het leven. En uh, werken op zich is ook therapeutisch, omdat mensen daardoor in een, uh, in een goed ritme komen, uh, werk leren waarderen. Uh, daar ook iets van terugzien. Uh, dus dat het iets opbrengt en oplevert. Dus dat is, dat is natuurlijk goed, want er zijn vaak mensen die uh, levensritme zijn kwijtgeraakt en dat weer moeten oppakken. Dus daar, daar helpen dieren goed bij, want die moeten elke goed uh, gevoerd worden, elke avond gevoerd worden. Tijd om schoon te maken. Dus dat, uh, dat lijkt wel te passen. Ja. dat is ook een project wat rendement geeft. Ja. Ik hoorde graag meer over de volgende keer in Focus op de Wereld. Wim de Keizer, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Vanuit Brazilië. Ja, graag gedaan. Het is bij jou iets voor één uur, dus ik zou zeggen: ga lekker slapen en graag tot de volgende keer. Ja, dat ga ik doen. En tot slot ga ik naar Pieter Punt in Bolivia. Zaken die in het nieuws zijn in Bolivia. Ja, het is. Uh, uh, een van de zaken is uh, dat de politie, zeg maar. Uh, net weer aan het werk is getogen, een enkele dag geleden. Die hebben een, uh, een tijdje eigenlijk uh, ja, de zaken bij neergelegd. Om, uh, uh, over het algemeen is het een beroep ook in Bolivia wat, uh, wat laag betaald wordt. En dat betekent dat uh, het agentenkorps ook uh, heel snel uh, dingen probeert om dat tekort aan te vullen. Zeg maar uh, richting publiek. Dus dat je daar nog wel eens het risico hebt dat je eraan gehouden wordt. En dat ze zeggen dat je door het rode licht of zo gereden bent. Of iets anders. En dan moet je dat gewoon, uh, ja, daar gewoon een kleine vergoeding voor betalen. Ja. En uh, zo zorgt men vaak. Uh, en heb ik ook verschillende keren meegemaakt in de afgelopen twintig jaar. Dat je daar, uh, ja... Uh, dat men uh, het eigen inkomen wat aanvult. Maar men is nu gaan staken en, en uh, ja, toch naar... Best even spannende tijd, want dat betekent dat gewoon bewaking op straat, zeg maar, eh, bijna wegvalt. Eh, en, en banken en dat soort zaken, is dat toch weer, is er nu weer, in Bolivia is het dan weer meer groen op straat, omdat de politie daar in groene uniformen loopt. Ja. En eh, dus is er weer wat rust teruggekeerd. Ja, wat, wat ik ook begreep is dat de, de partners van de agenten meedemonstreren. Is, is dat gebruikelijk, dat dat, dat gebeurt? Bij een staking, dat dan ook gewoon de, de partners meegaan? Dat de, sorry. Dat de, de partners meegaan? Ja, dan, dan trekt men eigenlijk denk ik alles van stal wat mogelijk is. En het is in in het ook in in La Paz, in de hoofdstad, uh... ...is het bijna, is er, zou ik zeggen, altijd wel een, een of andere demonstratie... ...of politie, of mijn werkers, of, of bepaalde bevolkingsgroepen... ...die zeggen in ons gebied mag er een bepaalde weg niet doorheen... ...of moet er juist wel een weg doorheen eh, om het te ontwikkelen. Eh, en eh, ja, er is altijd, zeg ik, zijn er eigenlijk wel... Ook in het straatbeeld, in het centrum van de, van de stad... Uh, waar je dynamietstaven hoort ploffen. En, en, en, dus dat, dat gaat wat, wat, wat wilder toe dan, dan, dan alleen maar verbaal. Uh, dus men, men probeert dan ook het, uh, ja, de bevolking goed te laten weten... dat hun zaak belangrijk is. Ja, ja. Is, is. Is er vanuit de bevolking veel respect naar de politie? Nee, dat, dat is in Bolivia is dat een... Uh, een, een, uh, nee, tot, eigenlijk totaal niet. Ook, ook uh, we, in Nederland is er zo gezegd dat de politie is je vriend. Maar ook als je een probleem hebt, ga je daar niet naartoe. Want dan moet je al die agenten moet je, zeg maar, op de een of andere manier verplicht te vriend houden en daar iets voor doen. Dus uh, je, je regelt het gewoon uh, in principe op een andere manier. Ja. En zeer in tegenstelling bijvoorbeeld als je de grens naar Chili overgaat. Dan moet je niet proberen een agenda zeg maar, met geld uh, om te kopen of ergens vanaf te komen. Want dan is het net als hier, dan ga jij mee. Dan ga je, <laughs> dan je ja. Dan uh, ja. ja, word je, ja, je straks ook verdacht. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Ik uh, wil jou straks een, een, een mooie reis wensen, Bieterpunt, naar Bolivia toe. Je gaat er dus twee keer nog naartoe, dit jaar. Ja, klopt. Ja. En uh, graag tot een volgende keer in Focus op de Wereld. Ja, heel graag gedaan. En een uh, prettige, ja. prettige dag vandaag. Ja, insgelijks. Ja, bedankt. I always expected to fail But this time it's different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 Maria Mena en Mads Lenger en Habits. Aan het einde van Dit is de Nacht. Zojuist hebben we gesproken met de focusgasten in Bolivia en in Brazilië. En mocht u nou meer informatie willen over de werkterreinen, over de websites, blogs... dan kunt u terecht op eo.nl slash dit is de nacht. Dat is eo.nl slash dit is de nacht. Zometeen na zes uur, Marcel Oosten en Lara Rensen. Maar nou eerst het laatste nieuws uit binnen en buitenland met Juri Stubenitski. En voor nu een hele prettige dag...